Samke Rothuis met het NOS Journaal. Nederland mag de Europese naheffing in termijnen gaan betalen. Minister van Financiën Dijsselbloem heeft dat bekendgemaakt. Nederland kreeg onlangs een naheffing van 642 miljoen euro... en was verbaasd over de hoogte van het bedrag. Nu is afgesproken dat de naheffing niet op 1 december... maar op 1 september volgend jaar moet zijn overgemaakt. De nieuwe afspraak geldt ook voor Groot-Brittannië. De Britse minister van Financiën Osborne zegt... dat de Europese naheffing voor zijn land is gehalveerd. Die was vastgesteld op 2, 0,1 miljard euro. Volgens Osborne wordt dat dus iets meer dan een miljard. Premier Cameron had gedreigd geen cent te betalen. Op de Tempelberg in Jeruzalem zijn opnieuw rellen uitgebroken. Palestijnse jongeren gooien stenen en molotov-cocktails naar de oproerpolitie... en die beantwoordt dat met traangas. De gevechten braken uit na het vrijdaggebed. De Tempelberg is voor zowel joden als moslims een heilige plek. De Palestijnen zijn bang dat de toegang voor hun wordt beperkt of dat ze worden verjaagd. De stakende treinmachinisten in Duitsland gaan morgenavond om zes uur weer aan de slag. De staking zou eigenlijk tot maandagochtend vroeg duren, maar wordt eerder beëindigd als teken van verzoening, zegt de vakbond GDL. De stakers kregen kritiek omdat er morgen ook geen treinen zouden rijden naar Berlijn En daar wordt morgen de val van de muur herdacht, 25 jaar geleden. Minister Schippers wil dat de NVWA extra controleert op bacteriën in kweekvis. Dat zegt ze naar aanleiding van bevindingen van Wakker Die stichting concludeert dat in veel vis die in Zuidoost-Azië wordt gekweekt... bacteriën zitten die resistent zijn teg te tegen antibiotica. Schippers vindt extra controles genoeg. Een importverbod gaat volgens haar te ver. Het weer bewolkt wat regen of motregen. Vanavond klaart het geleidelijk weer op. De wind waait stevig uit zuid tot zuidoost. En het is 9 tot 11 graden. Morgen aan zee kans op een bui. Landinwaarts geregeld zon. Zondag meer wolken. De kans op regen is dan klein. Dit was het NOS Journal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Naarden en Afrit Bunschoten, 11 kilometer. De A13 naar richting Rotterdam voor Delft 2. A20 richting Gouda voor plein 3. En voor Moordrecht 2. Op de A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum, 3 kilometer. A27 Utrecht richting Gorkum voor Lexmond 3. En op de A15 Europoort richting Rotterdam bij Spijkenisse, 3 kilometer. Tot zover de verkeer...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, de Euro Breakdown. En we beginnen met nummer 19, Charlie XCX. Boom, clap! Oh, Wat leuk het is om te zeggen even tussendoor. Dat is deze. Maurice, ik zit naar je aan het luisteren hoor. Zo schattig. Julia, dankjewel dat je luistert. perfect girl, CX, CX. De Eerste nummer zo even over de klok van de 4 uur hier op Sier van Zandvoort bij de Euro Breakdown. 19e positie voor haar met haar nummer Boomclap. De Euro Breakdown. Maar ik ben benieuwd uh, welke afgelopen 10 nummers we hebben gehad. Dat ga ik je vertellen. Op 30 vonden we Sam Smith, I'm Not The Only One. Nieuw binnengekomen op 29 is Taylor Swift, Welcome To New York. 28 is in handen van Calvin Harris samen met Ellie Goulding, Outside. George Ezra met hun mooie Budapest. Van weken en weken in de hitlijst, op 27 staan ze. Coldplay Skyfall Stars op 26. Tough Low, Stay High, Habits op 25 en Ed Sheeran Madone op 24. Blijven zitten deze week is een strip met Superheroes op 23. 22 is in handen van Marlon Rodette. When the Beat Drops Out. Die heb ik ook geslagen omdat die twee plaatsen gezakt is. Zo met Peter, dat hoorde je. In het vorige uur nog op de 21 e plek. En het laatste nummer van het vorige uur was Pitbull's aan met John Ryan... met hun nummer Fireball, zeven weken lang in de Euro Breakdown. En net hoorde je Charlie XCX met Boom Clap op 19... En het is nu tijd voor de 18e plek, maar niet voordat ik ga vertellen wat ik dit uur voor je ga doen. Behalve de mooie muziek. De hitlijst van de Euro Breakdown ga ik niet alleen met je doornemen. Ook wat is er dit weekend te doen? Want ik werd uh, gisteren opgeschrikt. Ja, echt waar. Ik woon dan uh, midden in het centrum en dat is best leuk wonen. Dan kan je alles in de gaten houden, maar ik moet echt van mijn bank afkruipen, gaan staan. Eraf hijzen af en toe. Wil ook uit mijn raam kijken en dan kijk ik zo op het plein. En ik uh, kijk regelmatig, he. leuke mensen kijken. Het mooiste wat iedereen uh, altijd doet. En dat was de hele normale straat in Xenon. Ik pak even wat uit mijn koelkast, wat drinken. Ik loop langs een raam en ik denk, hé, wat zie ik nou? Een rode loper. Had ze die speciaal voor mij uitgelegd? Nou, helaas niet. Maar ja, dat maakt niet uit. Maar voor die wel is, ga ik je straks vertellen om half. Eerst gaan we luisteren naar Magic met hun nummer Rood op nummer 18.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 need to know say i'll never get you blessed Of familie. Nou, ze hebben er zin in. Magic op nummer 18. Met de nummer Ruth. The Euro Breakdown. De countdown of the continent. En we slaan nummer 17 over, dat is Jesse J. Ariana Grande met Bang Bang. De 16 is blijven zitten, John Legend, All of Me. En voor de derde week staat hij in de hitlijst van Europa. Vorige week nog op nummer 17. Dit is de hoogste plek die ze ooit hebben gehaald. Nou, tot op heden moet ik zeggen. Avicii met hun nummer de Days. De nummer 14, die is in de handen van Sam Smith. Stay with me. Guess it's true, I'm not good at a one night But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan.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 40 uh, minuten. Dan is de Eurobreak record afgelopen. Maar het mooiste zijn als je dan nog uh, even 2 uur blijft hangen. voor draait door. Dat is ook een mooi programma. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. Net hadden we nummer 14. Sam Smith, stay with me. Op nummer 13 vinden we Lenny Graffitz. De veteraan in het lijstje met The Chamber vorige week nog op nummer 9. Op 12 vinden we David Guetta samen met Sam Martin, Lovers on the Sun. Vorige week op de 7e plek, nu op de 12e dus. En Iggy Azalea samen met Rita Ora met hun Black Widow. Vorige week op de 10e plek en nu op de 11e. Op de 10e plek deze week vinden we Free. En dat nummer is van Ariana Grande samen met Zed. Vorige week nog 12e. I've said it before Try to hide it Fake it I can't pretend anymore De samen met Z. Met hun nummer break free. Twee plekken gestegen. Vorige week een hoogste notering gehaald. Op de achtste plek, nu op de tiende plek, de Euro Breakdown En ik wil altijd even kijken naar gekke top 40 lijsten die er zijn. Uh, over de hele wereld. En uh, dit keer ga ik de Hispanic America top 40 met je doornemen. Ja. Ja, in ja, New York City wordt die uh, gemaakt. Dan vinden we op de 40ste plek... Vinden we Tingo Un Amor. Toby Love. 39ste plek voor Don Amor. Helemaal mooi. Don, Don Omer, sorry. Salia El Sol. de Lagrange. Met Put Your Hands Up. Voor Detroit staat er zelfs nog in. Op 38ste. Keen Is It, is it Any Wonder. Op 37 uh, Eminem, M&M You Don't Know op 33 uh, Even kijken, gaan even doorheen skippen Gustavo Serati met Griemen op 30 James Blunt met Your Beautiful op 29 Madonna met Hang Up op 24 Fergie London Bridge op 23 Alejandro Guzman Valverde a Amar op 22 Ricciardo Arrojna Argona. Nou, mijn Spaans is niet wat het geweest is. Die staat in ieder geval op de 22e plek. RBD, Cero Parrester op de 18e plek. Een beetje doorheen skippen weer. Evel Lavigne. Hey, leeft ze nog? Ja, blijkbaar wel. Keep Holding On op de 12e plek. La Orega de Van Gogh. Een beetje Nederlands-weegerspaans. Monessa de Trappo heet het nummer op de 11e plek. Muy boy van Julieta Venegas op de 9e plek. Evanescence, call me when you're sober. Op de achtste positie. Justin Timberlake, sexy back op zes. Paulina Rubio, no ni una palabra. Ik moet echt op Spaanse cursus. Die staat in ieder geval op de vijfde plek. Shakira, samen met Wyclef, Sean, hits don't lie. Staat die ook nog hier Op de vierde positie. En Shakira Dia de Enora op de derde. Ricky Martin op de tweede plek en de eerste plek in de Hispanic America Top 40 is voor Beyoncé met het nummer Irreplaceable. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. de grootste hits van Europa met Maurice Mulder. En wij gaan naar nummer 7 in de Euro Breakdown. We slaan er weer een paar over die ga ik straks vertellen. Dit is David Guetta samen met Sam Martin met hun nummer Dangerous. Vorige week nog op de dertiende positie. Deze week op zeven, en de derde week in de Hier Hierop CFM's antwoord. Don't make Dangerous. The Euro Breakdown, the countdown of the continent. We gaan even doornemen voor je welke we ondertussen al hebben gehad. Op 40, nee dat zou ik je niet aan doen. Op 30, nee doe ik je ook niet aan. We gaan vanaf 20, Pitbull samen met John Ryan en Fireball. Op de 20ste positie. 19e plek is voor Charlie, XDX met Boomclap. 18e is Magic met Ruds. Op de zeventiende plek vinden we Jesse J, Ariana Grande en Nicki Minaj met hun nummer Bang Bang. Op de 16e plek is blijven zitten John Legend met All Of Me. De vijftiende plek is in handen van Avicja, Avicii met de Days. En er werd ingefluisterd en dat klopt ook nog met de zang van niemand minder dan de nieuwe papa. Ofwel Robbie Williams. Op de veertiende plek vinden we Sam Smith met Stay With Me. Leningrad is met de Chamber op de dertiende plek. De plek is in handen van David Corda samen met Sam Martin, Lovers on the Sun. Iggy Azalea, Iggy azale, azale. Ik krijg het altijd goed, Iggy Azalea. Samen met Rita Ora met Black Widow op de elfde plek, 1 klaarstige gezakt helaas. Negende, uh, de tiende plek is in handen van Ariane Grande samen met Sid. Met hun nummer break free. Shepard met Geronimo, die vinden we op de negende positie. Twee plekken gestegen, zevende week in de lijst alweer. Bij Lando van Enrique Iglesias samen met December Bueno en Genta de Zona. Staat op de achtste positie. En je hoorde hem net, David Guetta samen met Sam Martin met hun nummer Dangerous. Derde week in de lijst van de Euro Breakdown, vorige week nog op de dertiende plek. Zes plaatsen gestegen dus. Zevende positie voor hun deze week... De evenementen dit weekend in Zandvoort. Ik zei het net al, opeens lag ik met mijn uh, rode loper voor de deur. Nou, dat heb ik een reden. Want vanavond uh, zal een geweldige motorshow gehouden gaan worden. Op een bijzondere uh, locatie: namelijk de Protestantse Kerk op de Kerkplein. Nou, drie maraden waar ik dan woon. Kerkplein natuurlijk. De die start uh, vanavond om 6 uur en eindigt om 10 uur vanavond. De gasten worden uh, naast de motorshow getrakteerd op culinaire hapjes en een leuke goodiebag. Aansluitend kunt u nog heerlijk shoppen tijdens de shopping night. Het zal duren van uh, half elf tot twaalf uur vannacht. Zaterdag tussen twaalf en vijf gaat de rode loper uit in de Kerkstraat. En zullen diverse winkeliers en een uh, motorshow houden waarin zij hun nieuw nieuwste collectie tonen. Nou, het loopt dus een uh, spetterend... Ik dat je ligt eraan of er spetters mee doen in die uh, modischem. Een spetter het weekend te worden met leuke acties. Het gehele weekend dus uh, de Zandvoort Fashion Weekend. We hebben nog meer te doen, want er is weer uh, jazz in Zandvoort. En het houdt niet over, er is voldoende jazz. Morgen in uh, Thalassa hebben we jazz-up. Dat zal uh, in de avond beginnen, precies uh, tijdje week, even niet helemaal. Maar we hebben ook uh, jazz in uh, Zandvoort met uh, Greetje Kouwveld. Die is in Theater de Krocht. Het 9 november en dat begint om uh, half drie smiddags Zul je daarbij zijn. Neem er wel een kaartje mee, of in ieder je portemonnee mee heeft geen kaartje want de toegang is 15 euro. En Zandvoort 500 hebben we ook nog. Traditioneel wordt namelijk het uh, autosportseizoen afgesloten in Zandvoort met de Zandvoort 500. Een 500 kilometer tellende slijtageslag op het circuitpark Zandvoort. Naast na veel uh, sensationele inhaalacties op de baan... zal ook het nodige spektakel te zien zijn en te beleven zijn in de pits... met boeiende gevechten tussen de GT's en de Tourwagens... in vier verschillende klassen. Nou, dit geel uh, zal zich allemaal de afste gaan beginnen, ofwel morgen. En we hebben Jazzy Lounge Club. Ja, we hebben nog meer jazz, het houdt niet op. En bij uh, Café Nuf. Want elke eerste vrijdag van de maand zijn er verschillende sounds en grooves te horen in Café Nuf... Tijdens de Jazzy Lounge Club en Jam Session... trainden er elke keer weer verschillende artiesten op... in het altijd gezellige Art Deco Grand Café Restaurant in de Nou, Je kan ook daar natuurlijk altijd een hapje eten. Wanneer is het? Dat ga ik je vertellen. Dat is vanavond. Vrijdag 7 november. Het begint om 9 uur en zal rond 1 uur afgelopen zijn. Dat is dus allemaal te doen in Zandvoort. Wil je daar meer over weten... Ga dan even naar onze website www.cfmzandvoort.nl Download de app in de Google Play Store, in de App Store of in de... Welke hebben we nog meer? Amazon Store. Ze zijn allemaal uh, te downloaden. Het is allemaal mogelijk. Wij gaan weer verder met de Euro Breakdown. En het volgende nummer is nummer 6 die we gaan spelen voor je. Vorige week stonden ze nog twee plaatsen hoger. Die op de achtste plek. Die even er. Een mooie nummer. Fade Out Lines. Benieuwd wat de top 3 is? Blijf luisteren. 5 bij je met de uur breakdown of 7 Zandvoort. We Even er fade-out lines. Hier zie je Wim Zandvoort. Op de zesde plek tijdens de Euro Breakdown. De Euro Breakdown. De countdown of the continent. We gaan kijken naar uh, weer een gek lijstje die ik erbij ga halen voor je. Welk land zullen we doen dit keer? Ik ben wel benieuwd. Um, nou weet je, we gaan dus geen land doen. We gaan gewoon de wereld doen. De wereldsingle officiële top 100. De top 100 zou je denken. Ja, de top 100. Ga je ze alle 100 zeggen? Nou, echt niet. Dat kan je wel vergeten. Zijn er mij te veel. En daar hebben we ook helemaal geen tijd voor. Paar nummers die uh, bekend voorkomen. Die wij ook in dit programma behandeld hebben. Of in ieder geval in de hitlijst staan. Dat is bijvoorbeeld Changing van Sigma en Paloma V. Hun single staat op de 59e plek. Shower van Becky G op 45. Ella Henderson met Ghost op de 40ste positie. Zangau en Robin Shields en Jasmine Thompson op de 39ste plek. O'Shea take Me to Church 37, Maroon 5 met Mats op 27 en Magic Madroot 26. En verder doorheen kippen Ed Sheeran thinking out loud op de 10e plek. Jeremiah en IG op de 40ste plek in de Euro Breakdown maar op de 9e plek, 90ste plek. In de World Single Official Top 100. Chandelier van Sia op de 8e plek. Ik ga nog niet verklappen waar die staat in de Euro Breakdown. Want die moet nog komen. Sam Smith Stay With Me op de zevende positie. En de speelt met Superheroes op de zesde plek. Lilywood and the Prick. Nou dat kan maar één nummer zijn. En Freya in C op de vijfde. De vierde positie in de World Single Official Top 100. Is voor Jessie J, Ariana Grande en Nicki Minaj met Bang Bang. Kelvin Harris samen met John Newman En hun nummer Blame op de derde positie. Taylor Swift, Shake It Off op de tweede plek in de World Official Top 100. Ja, echt de top 100. En Megan Trainor All About That B staat op de eerste plek. Ik wil je dat uh, lolletje wel even doen wie op nummer 100 staat hoor. Dat is uh, Tom O'Dellie met Another Love. Die staat op de honderdste plek in de World Official Top 100 en dan ja en wij gaan weer snel verder met de Euro Breakdown de countdown of the continent nummer 5 die is in handen van uh, Sia oh ja nog even hoor die blijft zo klinken inderdaad Sia channelier slaan wij helaas even over want die is niet te aan te horen die hou je te goed van me Maakt ja, niet uit, dan gaan we snel verder met de vierde positie. Die is in handen van Taylor Swift. Shake it off. I'm hey. We in deze top 40 van Europa. Let's shake it up. The Euro Breakdown. En hield er van me te goed. En dan komt hij. Sia met Chandelier. Uh, hurt, ja, daar is hij. Lang leven. De computer. Dank je wel ervoor. Vijfde positie. Vorige week ook vijf. En dan gaan we verder met de derde. Wie is dat? De top drie dat ga ik je straks verklappen dus. Leer. wat wel weer het voordeel hiervan is. En, uh, ik heb even een beetje uh, van YouTube gepikt, even naar het uh, mooie kanaal twee 291 miljoen keer bekeken deze videoclip. Ik vind het knap. 291 miljoen. Dat is meer als bijvoorbeeld uh, Magic met die is 219 miljoen keer uh, bekeken, met John Legend uh, 281 miljoen keer. Nou, zo gaan we door. Nummer 3 in de Your Breakdown mm -hmm. deze week is Lily Proof, Lily Wood mm -hmm. mm -hmm. en de Break. En Robin Shield remix, mm -hmm. ofwel Prayer in Sea. Mm -hmm. Eén plaatje gezakt, vorige week stonden ze nog op de tweede positie. Dus we hebben een nieuwe top 3 deze week. Straks komen twee en 1 voorbij. En dan zit het er alweer op voor deze week. You never said a word, you didn't send me no letter Op de derde plaats in de Euro Breakdown, vorige week nog op de tweede. En ze hebben lange tijd de eerste positie vastgehouden. De Euro Breakdown, de countdown of the continent. Op nummer twee vinden we Calvin Harris, samen met John Newman. De nummer Blame, vorige week de derde plaats, dus deze week de tweede. keep, sleeping, keep on waking, that the woman next to me?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 We staan in uw feestje uh, uit. Of in de lokale kiro. Of een groot evenement zelf. Kelvin Harris samen John Newman met de nummer Play. Tweede plaats in de Euro Breakdown. Iedere vrijdagmiddag tussen drie en vijf. De grootste hits van Europa. Because met you know Maurice Mulder. En Megan Traynor. Alle Boutenbee staat op I'm nummer één deze week in de Euro Breakdown. Heerlijk blijven zitten No trouble I'm all about that base. About that base. Base, base, base. Yeah, it's pretty clear I ain't no size too, But I can shake it, shake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 ...laat het beest op nummer 1 in de Euro Breakdown. Ja. Euro Breakdown, 24ste jaar aflevering 45 van 7 november 2014. Deze week hadden we 15 stijgers, 6 zittenblijvers, 16 dalers... ...en in totaal 3 nieuwe binnenkomers waarvan eentje al stiekem een keer eerder in de lijst heeft gestaan... Dat is Maroon 5 met Animals, die is op 37 e plek binnengekomen. Andreas Borani op 39 en Taylor Swift op 29. Ik zeg blijf luisteren, voor het programma Zandvoort door. En ik ben er volgende week weer. Met de Euro Breakdown. Vrijdag om 3 uur. Uh, Stadler? Ja, uh, wat? Is dat het? It? Ja, het yes, is over. Hoe you like het? Ik weet het niet. Ik through het hele ding Well, Nou, je miss niet veel